Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Egypte neemt buitenlandse hulporganisaties op de korrel. Ruimhartige schadeloosstelling voor gedupeerde treinreizigers. Een PSV en Ajax verspelen punten. De Egyptische justitie is een onderzoek begonnen naar tientallen buitenlanders... die betrokken zijn bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Volgens de militaire machthebbers hebben de organisaties geen vergunning en hebben ze straatprotesten gefinancierd. De buitenlanders onder wie Amerikanen zouden geld aan de organisaties hebben gegeven. Verscheidene kantoren zijn doorzocht en sommige buitenlanders mogen het land niet uit. Eén van de verdachten is een zoon van de Amerikaanse minister van Verkeer. Washington waarschuwt dat alle hulp aan Egypte wordt stopgezet... als de rechten van hulporganisaties niet worden gerespecteerd. In december werden in Egypte ook al kantoren van hulporganisaties doorzocht. Op het vliegveld in Eindhoven is een Hongaars echtpaar opgepakt... op verdenking van mensenhandel. De twee stonden internationaal gesignaleerd. Eerder deze week vielen ze de marie al op... toen ze op de luchthaven twee Hongaarse vrouwen ophaalden. Toen ze vanmiddag weer opdoken, werden ze aangehouden. Het echtpaar is vastgezet in afwachting... van een mogelijke uitlevering aan Hongarije. ProRail biedt zijn excuses aan... voor de problemen op het spoor van de afgelopen dagen. Een woordvoerder van ProRail erkent... dat het niet altijd goed gaat bij extreem weer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 Minister Clinton noemt het bespottelijk dat Rusland en China... gisteren tegen de VN-resolutie over Syrië stemden. De Amerikaanse minister roept landen die een democratisch Syrië willen op... om zich te verenigen tegen het regime van president Assad. Gisteren betitelde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Rice... de opstelling van China en Rusland, als schandalig. Syrische activisten vinden dat de twee landen... het Syrische regime een licentie geven om te moorden. Rusland stemde naar eigen zeggen tegen omdat in de resolutie militair ingrijpen niet wordt uitgesloten. Volgens China is meer geduld vereist. Er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt voor een mogelijke Elstedentocht. Wel maakt de Vereniging Friese Elsteden dan bekend hoe het ijs er op de route van de Elstedentocht bij ligt. Vanavond komen de 22 rajonhoofden bijeen voor een verkennende bijeenkomst. De harde wind van vorige week heeft lang wakker in stand gehouden. Ook is de sneeuwval, sneeuwval een probleem. Als er een Elstede-tocht komt, komen er mogelijk 2 miljoen bezoekers. Dat zei assistent-rayonhoofd Bootsma van Hindelopen tegen het radioprogramma De Perstribune. Volgens Bootsma gaat het bij vergaderingen vaak over de beheersbaarheid van de wal. Bij de vorige Elstede-tocht in 1997 waren er naar schatting 1,5 miljoen bezoekers. De schaatsbond heeft wel al een datum voor het Nederlands kampioenschap op natuurreis. Komende woensdag vindt die wedstrijd plaats op de grote rietplas bij Emmen. De mannen rijden 100 kilometer en de vrouwen 70. Het is de vierde winter op rij dat het NK schaatsen op natuurijs kan worden verreden. Op het Nederlands kampioenschap Allround schaatsen heeft Marit Leenstra haar titel geprolongeerd. Leenstra bleef de concurrentie in 10 ruim voor. Het zilver ging naar Linda de Vries, derde werd Jorien Voorhuis. Alle drie de medaillewinnaars mogen uitkomen op het WK Allround. Net als Irene Wust, die in Heerenveen ontbrak. Bij de mannen wordt op dit moment de slotafstand verreden op het Nederlands kampioenschap. En na drie afstanden staat Ben Jongejan aan de leiding.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Aan zee vriest het licht. Landinwaarts wordt het min 7 tot min 10 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer plaatsen zon. Smiddags in het noorden en westen enkele wolkenvelden. En s'avonds kans op wat lichte sneeuw. De rest van de week zonnige periode. Vrijwel overal droog en aanhoudend koud. Aan de verkeersinformatie In het hele land is het vooral op lokale wegen plaatselijk glad... Op de A9 ook maar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor dicht tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp. Er staat 3 kilometer file. Het verkeer moet vanaf knooppunt Raasdorp omrijden via Hoofddorp over de A5 en de A4.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 Zes minuten over vijftig, altijd bezig in de Euroborg. FC Groningen, RKC, Henk Kok. Ruim een half uur gespeeld, 35 minuten. De stand 2-0 in het voordeel van RKC. Ik heb het eerste schotje op doel van zoet gezien van RKC. Een schotje van buiten de 16 meter gebied door Texera. Maar RKC houdt zich vrij gemakkelijk staande. Het slot van het Nationaal Kampioenschap schaatsen, allround. Eindelijk is het zover, Sebastian Timmerman. De voorlaatste rit op de 10 kilometer gaat tussen Tedjan Bloemen en Koen Verwij. De nummers 3 en 2 uit het algemeen klassement. Tedjan Bloemen staat derde, moet goedmaken. 5 seconden en 54 honderdste op de leider Ben Jongejan. En 4 seconden en 58, uh, 58 honderdste op zijn directe tegenstander van nu. En dat is dus Koen Verwij. En we zagen Koen Verwij al een keer een blokje wegtrappen bij het opkomen van de kruising. En we zagen daarna scheidsrechter Sjaak de Koning al druk overleggen. Dus wellicht hangt Koen Verwij wel een disqualificatie boven zijn hoofd. Maar ja, we weten ook sinds het EK in Budapest... Waar jouw blokhuizen een blokje wegtrapte. Dat je tegenwoordig helemaal niet zeker bent. als je een fout in gaat of je gedisqualificeerd wordt of niet. Dus dat hangt nog boven deze rit. ook als een zwaard van Damocles boven het hoofd. van Koen Verwij. die op de baan op dit moment ook achterstand heeft. tegen Tetjan Bloemen. de nummer drie uit het klassement. en de nummer twee van twee jaar geleden bij het NK. En aangezien Bloemen van de drie favorieten. hij, Verwij en Ben Jongejan. eigenlijk op papier de beste lange afstandsrijder is. is Tetjan Bloemen misschien wel de grote favoriet. om hier met de Nederlandse titel te gaan aan de haal te gaan. Hij heeft na 64 meter bijna afgelegd... heeft hij in ieder geval 4 seconden voorsprong op Mark Oorjevaar... Euh, zijn tussentijden. Die heeft nog altijd de snelste tijd. Maar belangrijker, hij heeft anderhalve seconde te pakken... op Koen Verwijs, een tegenstander van u. En dat moet hij dus 4,6 worden, wil hij een voorbij gaan in het klassement. We gaan het hebben over Herakles tegen PSV. Dat eindigde vanmiddag in Almelo in 1-1. Aanvankelijk leek er niets aan de hand voor PSV. Het stond bij de rust met 1-0 voor door een goal van Labiat. Die speelde op de plek van de afwezige Wijnaldum... Maar na de rust werd het toch nog 1-1 door Everton. PSV levert dus twee punten in in de strijd om het kampioenschap. En de top 3 heeft nu evenveel verliespunten. Na afloop sprak Bas Tigler met de coach van PSV Fred Rutte. Jullie doen het jezelf aan. Ja, dat is al uh, ik denk de tweede keer hè, na de winterstop. Als je denk ik uh, zo'n minuut of 70 gewoon heel goed speelt. Uh, bijna een kans weggeeft. En ik denk uh, een stuk of zes, zeven grote kansen krijg. En je maakt er dan maar één, ja, dan, uh, dan weet je, dat kan zo'n wedstrijd nog moeilijk worden. Ja. Want je moet eigenlijk in de eerste helft de wedstrijd gewoon beslissen, op slot draaien. Ja, maar ook, ook nog direct naar rust, uh, een aantal momenten waren dat. Maar zeker, zeker voor rust moet je eigenlijk gewoon de 2-0 maken. En dan is het, uh, volgens mij is een gelopen koers. En dan is het dan niet, en dan is de ja, dan is het gewoon heel slecht dat je nog een goal tegenkrijgt, want uh, als je ziet hoe die goal tot stand kwam, is... Maar voel je het aankomen op een goed moment, dat je denkt, dit gaat niet goed? Nou, ik had nog steeds wel het gevoel dat wij die goal nog wel zouden gaan maken, omdat nou, er kwamen zoveel ruimtes tussenin. Uh, <coughs> alleen een beetje de besluiteloosheid uh, ten aanzien van de het, van het afwerking, en daar zat het een beetje in. Lens met name, die dat een paar keer doet eigenlijk, hè? Ja, je meen, die, die kwam één of twee keer kwam door... en de ene keer ging je nog achterom kijken waar zijn tegenstander was. En als hij gewoon doorstaat, dan, dan komt hij één of een op de keeper. Ja, en, dat, en dat is eindelijk een beetje het verhaal, denk ik, vanmiddag. Want je laat hele dure punten liggen. Um, ja. Tegelijkertijd denk ik dat je bijvoorbeeld wel tevreden kan zijn... over hoe jullie voetballen, met name de eerste helft. Want dat ziet er gewoon goed uit. Beter vind ik dan de afgelopen wedstrijden. Ja, dit, dit is een spel uh, wat, wij, wat wij kunnen spelen. En uh, des, uh, ja, eigenlijk is dit de, de, eerste, de eerste wedstrijd dat ik zeg na de winterstop. Dit is... Uh, ja, dit, zo kunnen wij voetballen. En als je dan ook nog zoveel kansen creëert... Ja, dan is het uh, dan is verdomd te vervelend dat je maar met één punt naar huis gaat. Want, um, voel je nou winnaar of verliezer dit weekend? Ach, weet je... Kijk, dit, op dit moment... En, uh, dan voel je wel dat... Uh, ja, dan kan je gewoon zeggen, ja, je, moet, je moet gewoon winnen. En dan, dan ben je eigenlijk verliezer. Het draait een beetje om de vraag heen. Voel je nou winnaar of verliezer dit weekend? Ja, maar goed, dat, uh, dat, uh, ik ben er niet altijd de meester in. Jullie zijn er wel vaker een meester in. Maar, uh, nee, dit, dit is voor... En nou weer geen antwoord geven. Voel je nou een winnaar of een verliezer dit weekend? Nee, ik voel, uh, ik voel uh, op die vraag, daar heb ik geen gevoelens bij. Dat is ook een manier. terwijl ik het wel een goede vraag vond. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij die vraag gaat stellen. Daar kan ik me heel goed bij voorstellen, ja. Je voelt je geen winnaar, want dan had je dat gezegd. Anders had ik dat gezegd, ja. Ja, ja wat, was, <laughs> wat dan wel. De heer, <laughs> uh, uh, ja, we gaan nog even verder, hè. Fred Rutte samen met Bas Tichler. Maar wij gaan schaatsen. Gaan wij schaatsen? Ja, wij gaan wel degelijk schaatsen... want het gaat om bloemen of verwijzen, was je een timmerman? En bloemen kan wel eens richting de bloemen rijden. Ja, sorry, het is een flauw grapje, maar ik moest hem toch even maken. Hij heeft 8400 meter nodig gehad... om het verschil van 4 seconden en 5800ste van een seconde... goed te maken op Koen en uh, dat is hem dus inmiddels gelukt. En Tetjan Bloemen rijdt ook nog eens veel sneller dan Mark Oojevaar deed. Dus is dit eindelijk een, uh, een 10 kilometer... waar we een beetje in richting het puntje van onze stoel kruipen. Daar komt Tetjan Bloemen weer. Hij is op weg naar de 9200 meter Hij heeft nog twee ronden te gaan. En hij rijdt uh, 12.22.34 met een rondetijd van 31-1. Hij heeft zijn 10 kilometer mooi opgebouwd met uh, de rondetijden in het begin. Iets boven de 32,5 seconden. Daarna ging hij naar die 32.1 en nu al lang rijdt hij in de 1. 31 seconden. En de laatste twee rondjes ook gewoon laag in de 31 seconden. Koen Verweij volgt op inmiddels een uh, ruime achterstand. Ruim 7 seconden, 7,5 seconden is het verschil al veel te veel in de wetenschap... dat hem dus ook een uh, disqualificatie boven het hoofd hangt. Want zaak de Koning, de scheidsrechter, heeft het blokje zien gaan. Gaat de beelden dadelijk nog even bekijken. Nou, we wachten wel af wat hij uiteindelijk gaat beslissen. In ieder geval is Tedjan Bloemen gewestelijk schaatser trouwens tegenwoordig. Hij rijdt niet in een uh, commerciële ploeg, maar hij rijdt bij het gewest Friesland bezig aan zijn laatste ronde. Hij is bezig om de snelste tijd te verbeteren. Hij gaat in ieder geval Koen verwij voorbij in het algemeen klassement. En dus is hij na deze rit al zeker van deelname aan het wereldkampioenschap in Moskou over twee weken. Maar hij kan ook zomaar eens de winnaar gaan worden van het Nederlandse kampioenschap. Hier komt hij in 13 minuten 23 seconden en 90 honderdste van een seconde. Veel sneller dan Mark Ojeva was eerder vandaag op de 10 kilometer. En hier is Koen 1334 56 en daarmee is Bloemen. Dus koeven wij voorbij in het klassement. Kan Tetjan Bloemen uit gaan rijden en op het bankje gaan plaatsnemen. En dan eens kijken wat dadelijk Ben Jongejan gaat doen in die laatste rit. Ben Jongejan die dus maar 96 honderdste mag gaan verliezen op Tetjan Bloemen. Om hem voor te blijven in het algemeen klassement. 13, 24, uh, 85 moet uh, Ben Jongejan dus gaan rijden. Uh, want hij uh, moet dus binnen dat puntentotaal van, uh, uh, van Bloemen gaan blijven. 13, 24, 85. De inzet voor Ben Jong die nu bij de startstreep staat. Hij gaat het in de laatste ronde rit opnemen tegen Frank Hermans. FC Groningen, RKC. Wat ligt meer voor de hand, Henk Kok? 0-3 of 1-2? Uh, 0-3, absoluut 0-3 voor RKC. Maar ik keek even naar de aanval van uh, FC Groningen over de rechterkant via taart. Die is over het algemeen ongrijpbaar voor de verdediging van RKC... maar de aanval van Groningen heeft niks opgeleverd. Ik heb zojuist een schitterende actie gezien uh, van Nemet. Ik moet ook de doelman van FC Groningen noemen, uh, Luciano. Uh, het was eigenlijk min of meer een misverstand tussen Pedersen... de nummer 10 van FC Groningen, althans, die speelde op die positie, en Luciano. Pedersen speelde de bal in de voeten van Nemet. buiten het 16-meter-gebied. Luciano was een paar meter, stond hij voor zijn doel omdat hij dacht, ik krijg een terugspeelbal van Pedersen, Dan kan ik hem gewoon wegschieten. Dat gebeurde dus niet. En van buiten het 16 meter gebied plaatsen nemen die bal over Luciano heen. Maar Luciano is betrekkelijk snel. En op de doellijn tikte hij die bal weg. Maar via de paal ging die bal nog buiten het doel. Het was een hele mooie actie. Een gedenkwaardige actie in deze wedstrijd. En zo heeft in elk geval Luciano voorkomen dat RKC een 3-0 voorsprong heeft kunnen nemen in deze wedstrijd. Maar 3 of 4-0 was ook beter geweest. Dat is eigenlijk de, niet de krachtsverhouding, maar de kansen verhouding in deze wedstrijd. Ik ga weer kijken naar uh, Schet aan de linkerkant van het veld. De bal is over de zijlijn geschopt en RKC gaat ingooien halverwege de verdediging zelf van FC Groningen. Heeft Groningen dan geen enkele kans gehad? Ja, één goede kans hebben ze gehad in de wedstrijd. Een paas van Tadis op Texera. Texera had moeten scoren binnen het 16 meter gebied. Een redelijke uh, hoek ten opzichte van de, zoet, de doelman van RKC. Maar hij schoot uh, tegen zoet op uh, Texera. En zo staat het hier op slag van rust nog steeds 2-0 in het voordeel van RKC. En bij beide doelpunten vielen al in de eerste vijf minuten. Groningen heeft het moeilijk gespeeld met angst in de broek. De NK round, waarbij Jonge Jan zo gaat proberen nog bloemen van de titel af te houden... is dus toch natuurlijk hoe we het willen uh, of niet. Een enigszins gedevalueerd toernooi. Bij de vrouwen bijvoorbeeld deed Irene, Irene Wust niet mee. En bij de mannen wordt Sven Kramer toch wel nodig gemist. Sven Kramer uh, die is wel aan het kijken daar. En liep toen ook Bert Maaldering tegen het lijf. Jij komt net terug uit Insel. Toch spijt dat je hier niet gereden hebt. Uh, ja goed, een enkele rand is altijd heel erg mooi. En uh, dat hadden wij als, als ploeg ploegzijnde graag met meer mensen aan meer willen doen. Maar uh, ja, we moeten keuzes maken en uh, ja, dat kan niet elk weekend. Ja, dat verhaal kennen we. Maar het zoomt hier ook ontzettend rond van de Elfstedentocht. Hoe reageer jij daarop? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè. Zoals ik vandaag thuis kom en alle mensen hebben me achter huis aan het schaatsen. Ja, dat is natuurlijk van, dat is fantastisch. En je, ja, ik ben natuurlijk twee weken weg geweest. En ja, dan zijpelt er wel een beetje binnen. Maar als je dan, als ik dan hier bent in Friesland, en dan, ja, dan is, het wel een, is het wel een soort van shock. Wat verandert jouw mening dan ook? Want uiteindelijk liet je weten van ja, ik krijg geen Elfstedentocht. Nu niet en ook niet na het WK in Moskou. Als die dan gehouden zal worden. Verandert dat dan nou nog, nu je weer terug bent? Nou ja... Het, ver het verandert niet, maar het, het doet wel steeds meer pijn. En uh, ik heb eigenlijk al gezegd uh, wat er ook gebeurt, ik rijd de LC tocht ja, buiten het Olympische seizoen dan. Maar ja, ik, ik kom nu van, uh, vanuit een heel ander verhaal. En ik kom vanuit een, een eigenlijk, ja, een smalle basis. En uh, ja, ik, ik kan het me niet veroorloven om nu te veel risico's te nemen. De smalle basis waar je nu vandaan komt, die lag de afgelopen week in Incel. Daar was jij gisteren Skobrev de baas op de 503 kilometer. Scobref is toch jouw concurrent voor het WK. Is dat een teken? Uh, nou, Het betekent wel dat het gewoon goed gaat. En uh, Trainingswedstrijden blijven op zich altijd trainingswedstrijden. Maar je kan ze ook, ook niet wegvegen. En uh, ze zijn er wel. En uh, ja, het gaat goed. Heb je nog contact met hem? Praat jij met Skobrev? Nou, nah, niet heel veel. En... Uh, ja, we weten natuurlijk allebei dat, dat, dat, dat het heel erg spannend gaat worden in Moskou. En uh, niet alleen tussen ons twee maar ook met, uh, met, met een Jan Blokhuizen en een, uh, en een uh, Bukko. Dus uh, ja, we gaan het zien. gaan het zien, zei Sven Kramer. Dus het is rust overigens inmiddels bij Groningen. RKC stand is daar via Ten Voorde. en een eigen doelpunt van Anderson 0-2. 1976. Billy Ocean, and luck really hurts without you. Sebastian Timmerman, de vraag is natuurlijk voor die jonge Jan... is het toernooi een paar kilometer te lang of niet? Het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. In ieder geval uh, heeft hij achterstand op het schema van Tetjan Bloemen. Hier is uh, Jonge Jan weer. Hij heeft bijna de helft van zijn 10 kilometer erop zitten. Hij heeft 4800 meter grens namelijk gepasseerd. Maar hij is op dit moment 2 seconden en 14 honderdste langzamer dan uh, Tertjan Bloemen was. En hij mag dus 5 sec seconden en 54 honderdste van een seconde verspelen. Dus hij houdt het nog binnen de marge, hij houdt het nog binnen de perken. Maar hij heeft wellicht ook gezien dat uh, Tertjan Bloemen in de rit hiervoor. vanaf de 6 kilometer de 31ers inging, de rondetijden naar beneden drukte, dus wist te versnellen. En ik moet nog maar zien of Ben Jongejan daarin slaagt. Hij heeft in ieder geval het voordeel dat hij uh, een ploeggenoot heeft als tegenstander. Daar heeft hij wellicht in het begin een voordeel aangehaald, want nu nu rijdt hij toch al een aantal ronden voor die Frank Hermans. Dat is de nummer vier in het algemeen klassement. Die staat toch op een enorme achterstand. Even de tijd rechtzetten die Benjonge Jan trouwens moet rijden. Ik zat er net live in de uitzending verkeerd te rekenen. Ik rekenen met het verschil naar Koen toe. Moet ik niet doen. 13.29.44. Dat is de tijd die Ben Jan moet rijden om Nederlands kampioen te worden. En anders gaat de titel naar Tetjan Bloem. Hier komt hij weer aan. Hij heeft bijna 5600 meter erop zitten. Elf ronden nog te gaan. Het verschil na die 5600 ronden meter is inmiddels opgelopen naar 3 seconden en 75 honderdste. En zo gaat dat verschil toch langzaam maar zeker richting die 5,54 die het mag zijn. En lijkt de titel niet naar Ben -Jonge Jan, maar langzaam maar zeker toch naar Tetjan Bloemen te gaan. Feyenoord kwam aanvankelijk slecht uit de winterstop... met een 2-1 nederlaag tegen VVV. Weliswaar zonder John Guidetti en zonder Karim El Amadi. Maar het stel werd ingezet vorige week... met een 4-2-overwinning op Ajax met Guidetti er weer bij. En vandaag met El Amadi er weer bij trok Feyenoord die lijn door... en won in Nijmegen met 2-0 van NEC. Staat inmiddels keurig vierde op de ranglijst. Jeroen Gutter sprak na de wedstrijd met de coach van Feyenoord... Ronald Koeman. Er was heel veel nieuwsgierigheid over hoe Feyenoord zich zou presenteren vandaag in Nijmegen... na die 4-2 Aj tegen Ajax van vorige week. Want uh, ja, dat was natuurlijk wel uh, het vergelijkingsmateriaal. Hoe is dat gegaan, vind je? Ja, goed. Ik denk dat we juist op, uh, op een bepaalde wijze gespeeld hebben... waar we voorheen nog wel eens problemen mee hadden. En dan, dan bedoel ik uh, iets, ietsje zakelijker dan het uh, normaal kan zijn. Want we kozen ervoor om ietsje meer terug te zakken. Heel compact te spelen. De ruimtes klein te houden. Ja, daar had NSC toch problemen mee. Zeker dat we de snelle 0-1 maakten. En uh, ja, eigenlijk hebben we dat uh, heel, uh, heel goed uitgespeeld. Zeker na de 0-2. Dat zag je ook bij NSC... Uh, toch geen geloof meer voor een goed resultaat. Ja, toen hadden we het zelfs nog wel definitief kunnen beslissen, de wedstrijd. Maar op zich een goede overwinning. En op basis van een goede organisatie, op basis van een goed team. En daar ben ik wel heel blij mee. Ja, uitermate professioneel zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. En natuurlijk, uh, uh, je moet leren van, uh, van fouten die je maakt. Hè? Als je ziet uh, hoe je bij VVV uitspeelt, waarin eigenlijk ook de 0-1 valt, uh, geef je het eigenlijk in, in, in vier minuten voor de rust uh, weg. Nou, dat hebben we vandaag niet gedaan. En, en daarin was natuurlijk Mulder ook belangrijk, want die, die pakt toch in twee situaties uh, de kool uh, die NSC had kunnen maken. Is zo'n wedstrijd tegen VVV, hoe zonde het ook is om daar punten te laten liggen eigenlijk... dan toch heel bepalend voor hoe je de wedstrijd daarna speelt? Nou ja, oké, okay, tuurlijk is dat zo. Want je start na de winterstop met de VVV uit en je krijgt een nederlaag te slikken. Ja, dat geeft wel aan, met name ook richting op dat moment de wedstrijd van Ajax... dat een goed resultaat heel belangrijk is. Nou ja, dat geeft een ruggensteun, dat geeft vertrouwen. Maar dan moet je dat verder uitbouwen. En, en, en dat hebben we vandaag gedaan. En gezien het programma voor de komende weken, de komende vijf wedstrijden, hebben we vier thuiswedstrijden. Dat wil niet zeggen dat het zomaar winst is, maar uh, Fijner Thuis uh, is wel uh, op dit moment van zichzelf bewust. En, uh, dus uh, we, kunnen, we kunnen goede stappen maken. Waar leidt het allemaal naartoe, Ronald? Nou, het lijkt dat je, dat je voorlopig wel op dit plekje blijft staan. En uh, misschien zelfs nog hoger. Want dat ligt aan de concurrentie. Wat die doen, ja oké. Okay. Als, als die uh, verzaken en wij doen het niet. Dan, uh, dan weet je nooit waar het eindigt. Maar in deze competitie is uh, toch alles mogelijk? Ja, wel. Want het be bewijst ook de uitslagen. bewijzen dat. En er uh, is geen, geen enkel team die zomaar zijn wedstrijd wint. En uh, dat doen wij niet. Wij moeten er hard voor werken. Maar dat geldt ook voor anderen. Is het mogelijk dat Feyenoord om de titel gaat meespelen?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 Al met al natuurlijk wel een fijne constatering, hè? Na zo'n 2-0 in de goffer. Ja, absoluut. Dan wordt het een praatje wat makkelijker, hè? En <laughs> EC Feyenoord dus 0-2. Maar wij gaan snel naar het schaatsen. Sebastian Timmerman, wie o oh wie? Het wordt uh, Tetjan Bloemer. Ben Jongenang heeft uh, namelijk nog wel drie ronden te gaan. Uh, maar de rondetijden van Ben Jongenang lopen op en op en op. De afgelopen ronde ging al in 33,8 seconden. En het verschil met Tetjan Bloemen is al 15 seconden en 800ste. En hij mocht maar verliezen 5 seconden en 5400ste. Kortom, Ben Jongejan is veel te veel tijd aan het verliezen in deze slotrit. Nadat hij verder trouwens een goed Nederlands kampioenschap allround retoor begon met de tweede plaats op de 500 meter. Gisteren derde op de 5 kilometer. En dus de winnende tijd op de 1500 meter. Maar deze 10 kilometer is voor Ben Jongejan toch eventjes een, een stapje te ver. Die is toch, dat is toch eventjes te lang, zeker als je het vergelijkt... terwijl hij nog twee ronden te gaan heeft dus met, uh, uh, met uh, Tedjan Bloemen. Jonge Jan is ook bezig met te veel tijd te verspelen ten opzichte van Koen Verwij, om uh, de tweede plaats vast te houden voorlopig in het algemeen klassement. Maar we moeten dus eventjes afwachten wat uh, de scheidsrechter gaat beslissen... over dat blokje dat Koen Verwij niet met zijn standbeen... maar toch wegtikte toen hij halverwege zijn race... de rit hiervoor tegen Bloemen de kruising opkwam gereden. publiek applaudisseert alvast voor Tedjan Bloemen... Die op de inrijbaan de handen al voor zijn gezicht heeft. Terwijl Ben Jongejan hem nu passeert. Jongejan hoort de bel. De voor hem bevrijdende bel van de laatste ronde. Want die rondetijden lopen verder op en op en op. 34,7 seconden in de laatste ronde. En hij heeft het echt heel erg zwaar. Staat stil. Niet alleen in de binnenbocht waar hij net uitkwam. Maar ook op de kruising. Jonge gaat de titel verliezen. Gaat de titel verspelen. De titel gaat naar Tetjan Bloemen. Tetjan Bloemen 25 jaar. Afkomstig van origine uit, uit Zuid-Holland. Uit Gouda, een tijdje in Reewijk gewoond, woont tegenwoordig in Heerenveen. Omdat hij bij het gewest Friesland wilde schaatsen. En bij dat gewest, als gewestelijk schaatsen. dus, pakt hij zijn grootste prijs. Jonge Jan komt nu over de streep. Nu is het dus officieel, want Ben Jongejan rijdt niet verder. Komt niet verder dan de vierde tijd op de 10 kilometer, 13.50.70. En dat betekent dat dus de Nederlandse titel gaat naar Tetjan Bloemen. Hij mag daardoor ook naar het WK, uh, WK Allround over twee weken in Moskou. Tweede wordt voorlopig wij, maar dat zeg ik nog even onder voorbouw, Terwijl Tetjan Bloemen op dit moment allerlei trucjes aan het doen is op de ijsbaan. Over zijn buik heen glijdt en over zijn rug heen glijdt. Net recht voor de hoofdtribune om het zo te vieren. Verwij dus voorlopig tweede. Maar ik ben benieuwd of dat zo blijft. Benjonge Jan voorlopig derde. Maar die zou daardoor door de mogelijke disqualificatie wel eens op kunnen schuiven naar de tweede plaats. Tetjan Bloemen zit er al jaren tegen aan te werken. Hij werd al een keer tweede op een NK Allround. Dat was in het Olympische seizoen. En nu pakt hij zijn grootste prijs, want hij wordt de Nederlands kampioen Allround 2012. Tom Bonen heeft de eerste etappe van de Ronde van Qatar gewonnen. Bonen won de massasprint na 142 kilometer naar de Doha Golf Club. Bonen, die de rittenkoers al drie keer op zijn naam schreef... liet de Brit Blythe en de Slovaak Peter Sagan achter zich. Mark Renshaw, de Australische sprinter van Rabobank, werd zesde. En Thomas Dekker sloot zijn eerste optreden... voor Garmin Cervelo af midden in het peloton. Koen Vermeldvoort moest opgeven na een val. De Raborenner liep daarbij een diepe vleeswond in zijn arm op. En nog een berichtje van het korfbalfront, want bondscoach Jan Schauker van der Bos heeft zijn contract bij het Korfbalbond verlengd. Hij zal in ieder geval tot en met de World Games van 2013 in dienst blijven. Radio 1, het NOS-journaal.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 Er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt voor een mogelijke Elfstedentocht. Wel maakt de vereniging Friese Elfsteden dan bekend hoe het ijzer op de route van de Elfstedentocht bij ligt. De rajonhoofden komen vanavond bijeen. De schaatsbond die heeft wel al een datum voor het Nederlands kampioenschap op natuurreis. Komende woensdag wordt het. Dan vindt de wedstrijd plaats op de grote Rietplas bij Emmen. Het is de vierde keer op rij in de winter dat het NK schaatsen op natuurreis kan worden verreden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gellet straat. Het was vandaag een mooie winterdag. In het oosten was het zonnig, in het westen dreven wat wolkenvelden over. En die bewolking trekt zich vannacht terug naar het westen toe. En het gaat bijna overal weer streng vriezen. Alleen dicht bij zee blijft de temperatuur net boven de min 10. In het oosten van het land wordt het plaatselijk min 12. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En morgen is het opnieuw mooie winterweer. Er is volop zon. Het blijft overdag licht vriezen. De maximumtemperatuur komt uit op min 2 tot min 5. Er staat een beetje wind, zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En vanuit het noorden drijven er later op de dag wel wolkenvelden binnen. En langs de westkust zou dan later ook wat lichte sneeuw kunnen vallen. De nacht van maandag op dinsdag wordt weer een koude, met strenge en mogelijk zeer strenge vorst. Woensdag en donderdag verlopen iets minder koud, doordat er dan veel bewolking aanwezig is. Na donderdag gaat het winter weer onverdroten voort, overdag lichte vorst en s'nachts vriest het op veel plaatsen streng. Onverdroten voortgaat het dus met de vorst. En de spanning loopt op. Maar wij gaan het hebben over voetbal. Straks terugkijken naar de wedstrijden in onze eigen vaderlandse competitie. Maar eerst een blikje over de grens. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de Nederlandse Premier League won koploper Manchester City gisteren al gemakkelijk van Fulham. Het werd 3-0. En dus moet achtervolger Manchester United ook winnen om op gelijke hoogte te blijven. De ploeg is ruim een half uur geleden begonnen aan de wedstrijd tegen Chelsea. Stand is dus nog altijd 0-0. Eerder op de middag won Tim Krul, de doelman, met Newcastle United met 2-1 van Aston Villa. Winnen de doelpunt werd gemaakt door Cizé, die zijn debuut maakte voor Newcastle. Overigens werd het eerste doelpunt van Newcastle ook al gemaakt door een senegalees, namelijk door Demba Ba. De Italiaanse koploper Juventus liet twee punten liggen in de thuiswedstrijd tegen Schenna. Het bleef daar 0-0. En met drie Nederlanders in de basis kwam ook AC Milan niet tot scoren tegen Napoli. Lekker Italiaanse uitslag, dus ook 0-0. Slaat dan Ibrahimovic, eiste wel een hoofdrol voor zich op in die wedstrijd, maar dan in negatieve zin bij een opstootje. Sloeg hij een tegenstander in het gezicht en kon met een rode kaart vertrekken. Stand bovenin blijft onveranderd. Juve heeft één punt voorsprong op Milan en een wedstrijd minder gespeeld. Inter Milan dan, doen al helemaal niet meer mee voor de titel, ging hem vandaag. Ook weer hard onderuit 4-0 bij en tegen AS Roma. Zonder de voor de zoveelste keer geblesseerde Wesley Sneijder werd het 4-0 dus. Bij Roma stond Maarten Stekelenburg onder de lat. En hij zag dat Juan scoorde Borini twee keer en Bojan uiteindelijk de eindstand op 4-0 bepalen. In Duitsland is Borussia Dortmund de grote winnaar van het weekend. De ploeg won vrijdag zelf al met 2-0 bij Nürnberg... en zag alle andere concurrenten voor de titelpunten laten liggen. Schalke bijvoorbeeld met Klaas-Jan Huntelaar... kwam in de thuiswedstrijd tegen Mainz niet verder dan 1-1. En ook Bayern München moest genoeg nemen met een gelijkspel tegen Haasvouw. Ook daar werd het 1-1. De voorsprong van Borussia Dortmund op Bayern en Schalke is nu twee punten. Borussia München-Gladbach is vierde met drie punten achterstand op Dortmund. En dan gaan we naar de Primera División in Spanje. Het gat blijft daar tussen koploper Real Madrid en achtervolger Barcelona zeven punten. Want Ramos bezorgde Real gisteravond de overwinning tegen stadgenoot Getafe. De verdediger maakte al een kwartier de enige treffer. En Barcelona won moeizaam met 2-1 van de Real Voor Pep Guardiola. Al zijn 160ste overwinning als trainer van Barcelona. Waarmee hij gelijk komt met Frank Rijkaard. Moet nog even blijven zitten om het record van Johan Cruijff te gaan halen. Want onder zijn leiding won Barcelona 250. En dan nog even naar België, want trainer Mario Been die verloor daar de topper tegen Anderlecht met 4-2. Mbokani was daar de grote man bij de ploeg uit Brussel met twee doelpunten. Anderlecht heeft nu in de stand zes punten voorsprong op AA Gent. Regerend kampioen Genk is terug te vinden op de zesde positie. In de vaderlandse competitie loopt nog de wedstrijd eigenlijk was net begonnen aan de tweede helft. Groningen RKC ongetwijfeld de harde woorden in de kleedkamer, ook Wissels en kok. Nou, ik heb niet aan de kleedkamerdeur staan. luisteren, maar ik neem aan dat Huisra wel een aardig woordje heeft gesproken. En hij heeft in elk geval ook ingegrepen van Kwakman is achtergebleven in de kleedkamer. De Kappelhof is nu met uh, Van Dijk in het centrum van de verdediging gaan spelen. En de invaller voor Kwakman is Johan Sontijn lang geblesseerd geweest. En die wordt nu wel of niet aangespeeld. Nee, daar zitten de verdedigers tussen van de RKC. En Groningen probeert nu druk uit te oefenen op het doel van RKC. Maar het had zeker 2-0 staat in deze wedstrijd. Maar 4-0 was ook een normale stand geweest in het voordeel van de mannen. Uit Waalwijk. Het is Kappelhof die over de middellijn gaat. Die wordt geblokkeerd door Schet. En dan kan Schert de bal veroveren. Dan moet hij snel Neymar aanspelen. Van Neymar heeft niet al te veel verdedigers. Maar hij wacht even. Schert met alvorens het paas. En wordt ook op de huid gezeten door een andere invaller. Zie ik nu bij FC Groningen. Dat is Bakuna. Bakuna is ook weer in de ja, lijnen gekomen. Er wordt Hens gemaakt door de aanvallen van FC. Het is Jarier die daar Hens maakt. En dan gaat die bal naar Luciano. Er was al eerder een overtreding begaan. Trouwens, alvorens dat Luciano Hens maakte. Anders was de vrije schop geweest voor RKC. Het is weer Johans. Johansson die de bal nu plaatst in de voeten van Texera. Die geen enkele fatsoenlijke bal heeft gehad. is eigenlijk in de eerste helft één keer een goede paas van Tadis, Maar het schot van Texera trof geen doel. En nu is weer Kappeloff. En alles wat RKC is nu achter de bal. Maar ze proberen het speelveld klein te houden. En ik zie hier in het centrum van de verdediging dat er gebaard wordt naar voren. Jongens, houd het speelveld klein. Niet met de kont in het 16-meter gebied. Voetbal en van de valt een crossbell. Die valt altijd onvoordelig voor ons uit. En die 2-0 moeten we natuurlijk zo lang mogelijk op het scorebord zien te handhaven. En dan gaat RKC hier een. Sensationele overwinning boeken van FC Groningen. Is de laatste acht wedstrijden ongeslagen. Zes keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld. En het is lang geleden dat RKC in de Euroborg of in het stadion heeft gewonnen. Ik dacht dat het voor het laatst was in 2004. We hebben alweer gespeeld. Een kleine drie minuten. Nog steeds 2-0 voor RKC gaan wij het hebben over iets heel anders. Namelijk over badminton, het NK in Almere. Want Erik Pang is daar Nederlands kampioen geworden. Hij won in de finale, verrassend in twee games... van titelfavoriet Dick Paliama. Paliama zou namelijk opgaan voor zijn tiende nationale titel. En dat zou een record betekenen. Maar dat is hem dus niet gelukt. Het hele toernooi zat ik wel zeg maar, te focussen op, op Erik. En vandaar dat denk ik ook misschien een van de redenen... dat de rondes daarvoor het niet, niet erg lekker ging... Uh, ja, en, uh, ja dat, maar dat kwam gewoon niet tot uiting uh, in de finale. Even een hele directe vraag. Is dit jouw laatste NK geweest? Uh, qua single wel, ja. Ik denk dat ik nog een uh, gelegenheidsdubbeltje met uh, Chris ja. Bell heb uh, beloofd een keer om te spelen. Uh, nou, dat dan wordt dan de volgende NK. Maar uh, uh, met tiende titel zal ik nooit, uh, zal ik nooit, uh, ja, nooit meer... Uh, een kans krijgen. Want je hebt besloten om te stoppen met badminton... op het allerhoogste niveau? Ja, ja op het allerhoogste niveau. Ja. Natuurlijk, uh, misschien uh, zal ik competitie blijven spelen. Uh, ja, vol volgend jaar op de NK, misschien uh, een dubbeltje met Chris Bruil. Uh, Samen 80 jaar? <laughs> ja, precies. Ja. Bij elkaar misschien wel, ja. Uh, ja ik, ma ik maak dit jaar af. Uh, dit is een hele grote teleurstelling... Dus... ...op dit moment uh, niet zoveel zin om uh, aan andere toernooien te denken. En alles komt een einde, dus ook aan het tijdperk Palliama... ...mag je zeggen, is toch wel gek? <laughs> ja, zeker weten. Ik sta, ik sta al lang op de baan. Um, maar het is een mooie carrière geweest. Um, uh, op de wereldranglijst 7 gestaan natuurlijk... Um, ja, van heel veel jongens gewoon uit de top 10. Uh, altijd een top 16 speler geweest uh, voor een hele lange tijd. Uh, ja, en alles komt een eind. En je kunt nu stil gaan leven? <laughs> ja, nou ja, dat probeer ik wel. <laughs> Stil. Ja. Stil. gaan leven na nou, met carrière. Nikki Paliama, wel een prachtige carrière. Um, Sebastian Timmerman, uh, jij zei, Bloemen uh, is de eerste man die zich plaatst. En de tweede, Mitsi niet, et cetera. Blokje ja. verplaatst. Uh, is er inmiddels duidelijkheid? Hij wordt uh, niet gediskwalificeerd. Uh, uh, ze hebben het uh, volgens de beelden niet hard kunnen maken... begreep ik, van, uh, van de scheidsrechter uit uh, de scheidsrechtskap. Da dat blokje en... sprong spontaan de baan. Ja, de ik vind het ook raar. Ja, twee weken <laughs> geleden werd Kjeld in uh, Salt Lake City die uh, op, op precies hetzelfde blokje zo'n beetje ja. uh, wel gedisqualificeerd, maar ja. Laten we er maar over. We hebben meer rare situaties gehad al dit seizoen in het schaatsen. Betekent dat Koen Verweij tweede blijft in het eindklassement achter Tetjan Bloemen. En er hing nog wel het een en ander aan vast. Niet alleen die zilveren medaille die hij nu krijgt omgehangen. En Ben Jongenjan -Jong krijgt voor de volledigheid de bronzen medaille. Maar uh, de nummers 1 en 2 gaan met Sven Kramer en Jan Blokhuizen over twee weken na het WK Allround in uh, Moskou. Dus dat zijn Tetjan Bloemen en Koen Verweij. Dus Koen Verweij met Nederlands kampioen Tetjan Bloemen uh, naar Moskou voor het WK Allround. Maar Koen Voorbij wordt geen Nederlands kampioen, want de titel gaat naar Tertjan Bloemen. Oké, okay, well. Van het gelijknamige album Lenny Kravitz en Black and White America. Zullen we toch weinig mensen goed hebben op het toto-formulier eh, FC Groningen tegen RKC Hancock? Nee, dat denk ik niet. Ik ben er in elk geval niet bij. Uh, RKC staat nog steeds met, met 2-0 voor. En het is nu uh, Thalys die probeert de bal door te tikken naar uh, Pedersen. Maar de uh, RKC zit absoluut niet in de, in de verdediging. en probeert gewoon aan te vallen. En FC Groningen kan niet echt uh, voortdurend druk uitoefenen op het doel van RKC. Met andere woorden, Groningen kan geen overwicht creëren. Nog een prachtig schot heb ik trouwens gezien van de verdediger Ramos van RKC. Die werd uit het doel geransteld door Luciano. En uit de daaropvolgende counter had Groningen missie kunnen scoren als Pedersen wat meer controle gehad had gehad. Nu is het Texera. De Texera uh, die is langs zijn uh, middenveld Langs zijn verdediger, maar dan komt er een centrumverdediger die uh, komt over. In dit geval is het uh, Ramos, is het geweest, die de bal over de zijlijn gaat schoppen. En dan gaat uh, Groningen ingooien een meter of 20, 25 van de cornervlag. Even terugleggen naar de uh, Dan zou die bal eens een keer voor de goal uh, gesfiet moeten worden. Maar het was een paas in de, in de voeten van Thalys. Moet uh, Thalys proberen die uh, bal uh, voor te krijgen. Maar dat gelukt ook alweer niet. Die bal is over de doellijn gegaan. En het levert helemaal verder niets op voor de FC Groningen. Heel weinig mogelijkheden heeft Groningen gehad in deze wedstrijd. En de stand is absoluut niet geflateerd. 2-0 in het voordeel van RKC. Ik heb het eerder gezegd dat dat ook 4 of 5-0 zelfs kunnen zijn in deze wedstrijd. Te veel spelers van FC Groningen voelen zich op deze grasmat niet thuis. Maar de huisdraaar zei vrijdag nog in de persbespreking... gewoon voetbal en jongens, gewoon een grote, grote kerels zijn. Als je dat maar af, na afloop van deze wedstrijd ook maar blijft zeggen... en het veld niet de schuld krijgt. Tetjan Bloemen is in Tjalf het Nederlands kampioen allround schaatser geworden. Bloemen troefde dus uiteindelijk Koen Verweij en Ben Jongejan Jonge af op de 10 kilometer. Toen duidelijk werd dat Bloemen kampioen werd. Dat was onder de rit van Jongejan. Toen vierde hij zijn feestje met een buikschuiver over het ijs. En kwam hij uitgegleden, stond hij op, stond hij oog in oog met Bert Maldring. Ja, gefeliciteerd Jan. Jij kunt je geluk niet op, hè?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 Maar het was een hele goede 10 kilometer, want ik dacht wij die gaat achter jou aanhangen en die laat niet meer los. Maar je, hem gewoon, je reed hem gewoon helemaal los. Ja, dat ja, was gewoon een hele goede 10. En uh, ja, je, ja, Koen hield het niet bij. Ja, zo is het vaak als je wint. Afgezien daarvan, die afstanden daarvoor heb je eigenlijk ook heel goed gereden. Want wat vond jij nou uh, de sleutel tot het kampioenschap? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ik rijd hele degelijke 500 meter. Echt een goede 5 kilometer. Ja, ik heb uh, op de 1500 meter ook gewoon weinig verloren en een hele goede teams dus Mijn met lange afstanden daar heb ik het mee gepakt. Maar ik heb ook weinig verloren op de korte afstanden. Dus ik heb gewoon echt vier, uh, vier goede afstanden gereden. Heel goed toernooi geweest. Ja, want zo winnen uh, een allrounder een toernooi natuurlijk hè? Ja. En daar ben jij. En wat ook nog wel extra leuk is, het werd al een paar keer gezegd. Uh, het is nog nooit gebeurd dat een gewestelijk rijder Nederlands kampioen allround werd. Uh, nu dus wel. Ja, mijn trainer die, uh, die zei het net. En, uh, ja, nu dus wel. Leuk gegeven. En dat betekent ook dat jij behalve het EK wat je hebt gereden nu naar het WK gaat. En er is steeds dat verhaal over dat EK dat je daar de 1500 meter verklooid hebt omdat je een hongerklop had. Op 1500 meter, is dat nou zo? Ja, ja. Um, ik, had, ik had de, de, de kwalen zeg maar, van iemand die een hongerklop heeft op die 1500 meter, zo voelde het. ik denk wel dat het geweest is dat ik mezelf gewoon te veel druk heb opgelegd voor die tweede dag. Omdat ik... Na de eerste dag stond ik best wel mooi voor en toen wilde ik, toen wilde ik graag gewoon een hele goede tweede dag rijden en daardoor, daar heb ik te veel energie in gestoken toen en daardoor stond ik een beetje, een beetje verkrampt en, en eigenlijk al moe van, uh, van het willen winnen <laughs> stond, ik, uh, stond ik aan de start daar en uh, ja dat is niet de manier. Want de manier is zoals je het nu hebt gedaan, hè? want heb jij nu de druk gevoeld want er werd wel geheigd achter jou aan. Ja, ja natuurlijk maar... Ik heb uh, nu mezelf gewoon voorgehouden van ik, ik moet schaatsen omdat ik het leuk vind. En, uh, en ik, en ik moet, uh, moet, uh, moet, moet mijn afstanden rijden, dat ik er plezier in heb. Want dan ga ik hard. Ja, en plezier heb je. Was dit nou de mooiste dag van je schaatsleven? Ja. En kan de mooiste nog komen over een, uh, twee weken? Ik hoop het. Hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. je Kijk ja. oh, oh, oh, oh, oh. Wat een goal. De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Almelo. Herakles tegen PSV werd daar 1-1 bij de rust 100-0-1... door een goal van Labiat na de rust 1-1 Everton. Koploper PSV had het eigenlijk voor de rust al af moeten maken... want Fred Rutte was erg tevreden over het spel van zijn ploeg tot dusver. Nou, om gewoon... Uh... Nee, dat was niet uh, Fred Rutte. Daar gaan we zo meteen nog even naar luisteren. Uh, in ieder geval, uh, er was nog een andere wedstrijd. De graafschap tegen FC Twente, die werd afgelast. Maar de wedstrijd tussen Herakles en PSV werd dus 1-1. Fred Rutte over uh, de tevredenheid voor de rust. Dit, dit is een spel uh, wat, wij, wat wij kunnen spelen. En uh, dus, uh, ja, Eigenlijk is dit de, de eerste, uh, eerste wedstrijd dat ik zeg na de winterstop. Dit is. Uh, ja, dit, zo kunnen wij voetballen. En als je dan ook nog zoveel kansen creëert. Ja, dan is het. Uh, dan is verdomd te vervelend dat je maar met één punt naar huis gaat. En dan naar de man die we zojuist leven hoorden. Herakles deed het in de tweede helft een stuk beter. Armenteros vertelde na afloop wat de ploeg in de rust te horen kreeg. Nou, om gewoon. Uh... Op dan was het gewoon uh, dat uh, wij heel veel veel veel beter kan. En, uh, en um, ja, dat we dat moesten laten zien. En gewoon het publiek weer achter ons uh, krijgen. En gewoon doen wat we altijd doen. En niet uh, als uh, scheidbakken lopen te voetballen op het veld. Uh, Duels aangaan. En uh, ja, het was, uh, dat was precies wat we niet deden in de eerste helft. en de tweede helft denk ik uh, dat we gewoon laten zien dat dit, uh, dit onze stadion is. En dat wij hier bepalen. Armand scheidbakken. Ja. PSV verspeelde allemaal al punten. en Daar baalt Kevin Strookman behoorlijk van. Natuurlijk, ja, je had die gewoon moeten winnen. Je bent nu de verliezer van het weekend. Je had voor kunnen komen op de, op de concurrenten. Dat ze dan een inhaalwedstrijd in nog moeten winnen. En, ja, nu maakt het ze wel heel makkelijk. En EC Feyenoord dan 0-2, Rus 0-1, Bakal 0-2, Fernandes. En een week na de klassieker liet Feyenoord worden dus zien dat de ploeg niet is gaan zweven, zegt ook doelpuntenmaker Opman Bakal. Het is meer het feit dat, dat we een vervolg wilden geven aan een, aan een goed thuisresultaat tegen een grote ploeg. Want we hebben dat, dat hebben we dit jaar al vaker laten zien, maar het is nu zaak om, om die lijn door te trekken. Want uh, die overwinningen krijgen alleen maar meer waarde als je, als je dit soort wedstrijden ook gaat winnen. Dan NEC begon goed na de winterstop twee overwinningen toen de bekernederlaag tegen PSV nu het verlies tegen Feyenoord. Alex Pastoor, is je ploeg dan eigenlijk weer terug bij af? Dat, uh, dat denk ik niet, maar dat zal wel volgende week moeten blijken natuurlijk. Ik denk niet dat we paniekvoetbal hoeven te spelen, dat hebben we nog nooit gedaan hier. En uh, dat heeft ons een goede start opgeleverd. En ik denk dat uh, de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord, dat zijn wedstrijden die je op zich kunt verliezen. Uh, de, de manier waarop we donderdag hebben gedaan, uh, was een uitstekende. Uh, ik denk dat wij uh, het iets meer verdienen dan uh, PSV. Uh, en vandaag hebben we geen vuist kunnen maken. Dus uh, ja, terug bij af. Dat is natuurlijk uh, van jouw richting. Misschien een logische vraag, maar natuurlijk ook een hele opportunistische. Een opportunistische kan zijn, kan zijn, Alex. Misschien dan nog maar eens een opportunistische. Want Feyenoord zou ook nog gewoon eens titelkandidaat kunnen zijn, Ronald Koeman.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 Met twee goals, eentje voor en eentje na de rust door Duplan. Kortom, het was een hele mooie dag voor Eduard Duplan. Ja, is prachtig gewoon. En we, hebben, ja, we hebben doen wat we, wat we wilden en moesten doen. Ik ben heel blij. De hele, hele ploeg is heel blij. En we, we kunnen uh, trots op onszelf zijn. Utrecht werd afgelopen week door een eigen speler al degradatiekandidaat genoemd. Winnen van Ajax is dan ook zeer, zeer belangrijk. Werd ook Rodney Snijder. Ja, heel belangrijk denk ik. Uh, vooraf gezien aan deze wedstrijd uh, weet je dat zij heel veel problemen hebben. Met name achterin. En dan weet je dat hier wel wat te halen valt. Maar ja goed, je, je moet het nog wel even doen hier in Amsterdam. En we uh, blijden we gewoon hebben. Het was voor Utrecht de vierde volgende competitiezegel op Ajax. Nog nooit versloeg een club Ajax in de competitie vier keer op een rij. Ajax-trainer Frank de Boer kon bij het zoeken naar een verklaring voor het slechte spel. Niet om de blessure golf heen.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 Uh, tweede of op de derde plek komen... Nou, dan moet je ze nu uh, noodgedwongen brengen. Ja, dan, dan zie je dit soort wedstrijden, kan je krijgen. Ja, jongetjes. Het is uh, een verspreking van de boer. Maar het lijkt erop dat hij met deze verzwakte selectie... totaal geen kans meer heeft op de landstitel. Ja, ik, ik wil helemaal niet aan de titel uh, denken. Laten we eerst maar aan onszelf denken. En, uh, we hebben gewoon keihard een overwinning nodig. En dat, uh, dat denk ik dat dat vertrouwen geeft... En dat is op het moment waar we mee bezig moeten houden, niet met de titel. En de vierde wedstrijd van deze zondag is nog bezig in de Euroborg. FC Groningen tegen RKC. Wat is er allemaal weer gebeurd, Henk? Ja, 3-0. Het wordt een geweldige zeepent voor de FC Groningen. RKC heeft een derde doelpunt uh, gescoord en er werd een hoekschop genomen. Die hoekschop werd genomen door Schett. En toen keek ik naar die verdediging van de FC Groningen. Laat ik nu ook even gaan kijken, want het gevaar is nog niet geweken. Zo neemt misschien een vierde doelpunt van FC Groningen. Gaat deze erin? Nee, het schot van Oua Sar. Dat raakt nog een verdediger van FC Groningen en dan kan Luciano die bal oppikken. Er werd dus een hoekschop genomen, een hoekschop vanaf de linkerkant door Schert. En toen zag je, er was helemaal geen concentratie in die verdediging van FC Groningen. Brabant stond vrij, Ramos stond vrij. De hoekschop wordt genomen, die wordt verdedigend gemist. En dan komt die bal uiteindelijk bij Ramos, die stond er helemaal vrij. En met een omhaal met zijn rechterbeen schoot hij de bal gewoon hoog in de touwen. En staat FC Groningen met 3-0 achter. En dat lijkt mij een onmogelijke opgave om hier nog één puntje uit deze wedstrijd te slepen. En dan zorgt RKC met goed voetbal en een slecht spelend FC Groningen... maar RKC buit dat genadeloos uit. Dan zorgt RKC toch voor een verrassing... omdat FC Groningen over het algemeen sterk wordt geacht in de Euroborg. Maar dat is vandaag niet zo. gaan we naar de andere wedstrijden van dit weekend. Afgelast dus de graafschap tegen Twente en ADO Den Haag tegen AZ. Wel gespeeld werd er gisteren bij Vitesse en NAC. Hofs, de klassieke Vitesse-naar, scoorde eenmaal rust en eindstand 1-0. Bij Wutner miste namens Vitesse een strafschop in de tweede helft. En in de blessuurtijd werd Leur van NAC, nog van het veld gestuurd, krijgt zijn tweede gele kaart. Excelsior tegen VVV eindigde in 3-1. Voor Excelsior scoorde Schenkelveld twee maal en Maatse één keer. En Wilschut maakte de goal voor VVV. En vrijdagavond werd al gespeeld Herenveen tegen Roda. Uitslag 4-3. Stand dus PSV 42 punten, 1 erbij 20 wedstrijden. Evenveel verliespunten, beide op 39 punten. Twente en AZ. Herenveen is nu vierde met 37 punten. Feyenoord is vijfde met 37 punten en een iets minder saldo. Maar wel drie punten voor op de nummer 6. Ajax blijft... Dus dus staan op 34 punten. Onderaan beginnen we bij RKC-Waal. Wij kunnen er eigenlijk wel stiekem 3 bij uh, geven. Komen ze op 24 punten, normaal gesproken uit 20 wedstrijden. Dan zijn ze weg bij FC Utrecht. Dat is wel won 21 uit 20. Maar dat heeft op zijn beurt 7 punten voorsprong op Excelsior, wat nu 14 punten heeft. De graafschap speelde niet, dus heeft er 13 uit 19. En de rij wordt gesloten door VVV Venlo. 13 punten uit 20 wedstrijden. De topper in Engeland tussen Chelsea en Manchester United. Daar is de middelste rust, staat er 1-0 voor Chelsea. Door een uh, beetje een vreemd doelpunt voorzet van Sturridge. De Gea, de doelman van Manchester, schoot de bal aan tegen Evans. Kortom een eigen doelpunt. 1-0 dus voor Chelsea bij de rust daar. En dan nog een korfbalbericht. Het deel ons team heeft een uh, wedstrijd tegen België met groot verschil gewonnen. Het was een vriendschappelijke interland. Oranje won in Sportal Hoenderdaal in Driebergen met 35-25. André Kuipers was topschutter met acht doelpunten. Richard Kunst en Suzanne Struik scoorden hier maal. Voor de rest was het het weekend natuurlijk van de top 12 tafel. Tennis Lillet verloor daar uiteindelijk in de finale. En er werd natuurlijk geschaadst om de allroundtitels. Tetjan Bloemen en Marit Leenstra. Bloemen bij de mannen en Marit Leenstra bij de vrouwen waren de sterkste. En zij gaan dus ook naar het WK round over twee weken in Moskou. Het wordt in ieder geval een spannende slotfase van de competitie. Want PSV leverde vandaag twee punten in. Heeft evenveel verliespunten, 18 als de nummer 2 FC Twente en de nummer 3 AZ. Het wordt een spannende slotfase van de competitie. En HX tegen FC Utrecht eindigde vandaag in 0-2. Ja, en dan gaan we natuurlijk ook nog goed naar het weerbericht zo luisteren. Het nieuws, het weerbericht. Want het weerbericht gaat veel vertellen over al dan niet die rajonhoofden. Die gaan bij elkaar komen vanavond. En die zullen ook allemaal naar het weerbericht luisteren. Hier en daar al 9 centimeter in Friesland. De koorts begint een beetje op te lopen. En in ieder geval aanstaande woensdag is er een NK-marathon rijden. En dat is in Emmen. En daar gaan de vrouwen om 10 uur en de mannen later van start. Ja, dat zal zijn rond half 2. Het is live te volgen op Nederland 1 en natuurlijk ook op Radio 1. En over Radio 1 gesproken langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Het zal veel gaan over het voetbal en natuurlijk over het schaatsen. En het vervolg van de wedstrijd tussen FC Groningen en RKC. Tussenstand 0-3 in het voordeel van de Waalwijkers door goals van ten voorde. Anders en eigen doel. En Ramos is te volgen zometeen in het uitgebreide NOS-journaal met Gert Kluk. En daarna bij de collega's van de VPO in studio Itzera. Wat ons betreft zit langs de lijnen dus vier uur lang op, op deze zondag. Zometeen het vervolg, u hoort het al in het Radio NJournaal. En, en wat ons betreft een hele, hele prettige avond. Gentlemen, er kan geen andere manier om dit nu te zeggen. De Amerikaanse verkiezingsstrijd is in volle gang. De stellingen zijn betrokken. De president van de Verenigde Staten, Barack Obama, is verstrooid. de Verenigde Staten. Het gaat slecht met Amerika. Maar in Texas gaat juist nu een ammoniakfabriek weer open. To those of us who don't have the money to do this, it seems crazy, but it's not. It's good business. Straks om 7 uur in bureau Buitenland.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 Vanavond in de tv-show Kees Jansma, thuis bij de journalist en perschef van Oranje gaat het over zijn vader, zijn twee jonge kinderen. De Kees Jansma look contest, de ruzie met Louis van Gaal en die merkwaardige link met Herman de Blijker. Verder de transfer van de eeuw, postduif Dolce Vita verhuist voor een kwart miljoen van Friesland naar China. Dat en meer in de tv-show vanavond, tien voor half tien, Nederland 1.